8 uur met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft herhaald... dat de Verenigde Staten er zeker van zijn... dat het Syrische regime chemische wapens heeft ingezet tegen de burgerbevolking. Kerry zei dat bij de aanval van vorige week woensdag 1429 doden zijn gevallen. De Amerikanen zeggen dat ze bewijs hebben... dat het Syrische regime al vaker raketten met gifgas heeft afgevuurd... op gebied dat in handen is van de rebellen.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 Secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO verwacht niet dat het bondgenootschap wordt betrokken bij een eventuele militaire aanval op Syrië. Alleen als NAVO-lid Turkije dat aan Syrië grenst wordt aangevallen, kan de situatie veranderen, zei Rasmussen. De NAVO heeft raketten langs de Turk-Syrische grens gestationeerd om te kunnen reageren op een aanval. De explosieve opruimingsdienst Defensie gaat morgen verder... met het doorzoeken van een huis in Den Helder. Sinds gisteren wordt daar gezocht naar explosieven, wapens en munitie. Mensen in de buurt die waren geëvacueerd mogen wel weer naar huis. De bewoonster van het huis, die in Den Helder bekend staat als wapenverzamelaar, zit vast. De eerste explosieven werden gisteren gevonden tijdens een bouwinspectie... en vandaag is nog meer gevonden. Alles wordt op het strand vernietigd. De ontruiming gaat nog zeker het hele weekend duren. Het huis is volgepropt met spullen, de vloeren buigen door...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 Alice de Bruin. Een hele goede avond. En in twee dingen praten we natuurlijk door... over de speech van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Kerry over Syrië. Dat doen we zometeen met Wim van Ekelen. Hij zit hier al. Hij is oud-minister van Defensie voor de VVD. Maar eerst praat ik erover verder met Wessel de Jong. Er is overduidelijk bewijs dat de Syrische regering vorige week chemische wapens heeft gebruikt. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zojuist dus... in een krachtig statement. En Kerry rechtvaardigde daarmee een militaire reactie van de Verenigde Staten. Wessel de Jong, goedenavond. Hoi. Wat voor een uh, bewijs hebben ze eigenlijk, de Verenigde Staten? Nou, Kerry kwam wel met veel aanvullende extra informatie. Vooral natuurlijk maakte hij duidelijk... om niet de fouten van Bush in, uh, in Irak te herhalen. Our intelligence community has carefully reviewed and re-reviewed information regarding this attack. And I will tell you it has done so more than mindful of the Iraq experience. We will not repeat that moment. Nou, Kerry zegt hier natuurlijk in feite, hè, in de tijd, Bush hij trok als een soort spookrijder Irak binnen met vals bewijs van het gebruik en het bezit van die massavernietigingswapens. Nou, zegt hij, ik zal dat that moment, I will not repeat, that moment, dat gaat niet weer gebeuren. Hij wil natuurlijk de vergeloofwaardigheid van de Amerikanen, wil die versterken door met extra bewijs te komen. Daar komt hij dan ook mee. Dat natuurlijk allemaal om die, die, die, die aanval te, die aanstaande aanval om die te rechtvaardigen. En Kerry was natuurlijk eerder deze week ook al bijzonder geschokt... Hè, over de aanval bij Damascus, Maar met wat voor feiten komt hij dan precies nu om te zeggen... van nou, we weten zeker, er is daar wat misgegaan. Ja, toch wel indrukwekkend wat hij nu op dit, allemaal, op dit moment allemaal weet. Vooral over de exacte gegevens over die slachtoffers. De Amerikaanse regering weet nu... dat least 1.429 Syrians were killed in deze attack... Including at 426 children. Ja, toch wel een bijzonder hoog uh, cijfer. Vooral dat, dat aantal van die kinderen is natuurlijk zeer schokkend. Hè. 426, uh, 426 kinderen. En, en nou ja, hij komt natuurlijk verder nog behalve natuurlijk over die slachtoffers... nog met meer informatie, hè, dat hij nu ook exact weet... van waar die raketten zijn afgevoerd, uh, waar ze precies naartoe gaan. Hij zegt, we hebben ook beelden van, van militairen, Syrische militairen... die uh, zich voorbereiden op die aanvallen... gasmaskers aandeden en dergelijke. Dus uh, hij geeft toch wel zeker de indruk, nou, meer dan dat eigenlijk... dat hij exact weet waar hij het over heeft. Ja, dat klinkt allemaal zelfverzekerd, hè, zou je kunnen zeggen. Maar de vraag is natuurlijk, wat wordt dan het antwoord... wat de Verenigde Staten voorstaat? Ja, en op dat moment natuurlijk, als het echt daarover gaat... over de, de, de, de policy van de Verenigde Staten... op dat moment is hij natuurlijk weer eventjes woordvoerder van de president. The president has been clear. Any action that he might decide to take... will be limited and tailored response... to ensure that a despot, brutal and flagrant use of chemical weapons is held accountable and ultimately ultimately we are committed we remain committed we believe it's the primary objective is to have a diplomatic process that can resolve this through negotiation dus aan ene kant probeert hij natuurlijk de Amerikanen gerust te stellen. He, dit wordt geen volledige oorlog, het wordt een tailored response, dus zeer beperkt. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, ze dus gaan militair ingrijpen. Dat maakt hier eigenlijk duidelijk dat dat militair ingrijpen er zeker aankomt. Maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk, en dat is een beetje een open deur... maar dat hij nog altijd natuurlijk gelooft in een politieke oplossing ook. He. Dat er dus via onderhandelingen uiteindelijk dat er een einde moet komen aan het Assad-regime. Ja, en, en en even voor de duidelijkheid, er wordt dus niet gewacht op de bevindingen van het VN-onderzoeksteam. Nee, als je Kerry goed beluistert verder... Dan, uh, dan maakt hij toch eigenlijk wel duidelijk... dat hij in de VN op dit moment eigenlijk geen enkele fiducie heeft. Hij zegt het mandaat van die onderzoekers, van die waarnemers... dat is veel te beperkt. Die stellen alleen maar vast of er wapens zijn gebruikt. En nou, hij zegt, ja, dat weet ik wel. Het is vooral interessant om de vraag te beantwoorden... wie ze heeft gebruikt, maar dat, daar, daar gaat de VN niet over. En verder zegt hij, uh, ja, ik weet toch al wel... dat de Russen de boel gaan saboteren. Dus we moeten echt alleen verder. Ja, en wanneer dat gaat gebeuren, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is alleen maar in de handen van de president natuurlijk. Goed, Wessel de Jong vanuit Washington. Mocht er meer te melden zijn, dan horen wij dat graag in deze uitzending. Dank je wel. Goed, wij praten bij twee dingen verder... over deze toch bijzondere uh, toespraak van uh, Kerry. Ik zei het al, Wim van Ekelen zit hier... oud-minister van Defensie voor de VVD... Goedenavond, meneer Van Ekel. U kwam hier net binnen. U heeft volgens mij in de auto zitten luisteren naar Kerry. Klopt dat? Precies, ik U zegt... vond het een geweldig verhaal. Ja, waarom een geweldig verhaal? U nou, zeg, dit is historisch. Het is een historisch verhaal, maar ook met een overtuiging uitgebracht. Dat je echt kon merken, Kerry is een keer presidentieel kandidaat geweest. En nou dat klinkt nog door, eigenlijk. Ja, en, en de feit, ik bedoel, hij, hij klinkt ook zelfverzekerd. Hij zegt. Uh, ja. These Artefacts, dat soort woorden gebruikt. Bent u overtuigd van wat u hoort? Ja, omdat hij zei, ik geef nu informatie die ik anders nooit zou hebben gegeven. En die informatie, Wessel de Jong doelde er ook al op... was dus heel precies van waaruit zijn die chemische raketten afgevuurd... en op wat voor gebieden. En dat is dus gekomen vanuit een regeringsdeel van Damascus op het gebied waar de, waar de rebellen zitten. Dus dat vond ik eigenlijk toch wel heel overtuigend. Ja, Wat vond u nog meer overtuigend? Want er werden ook die... Uh, aantallen genoemd, 1429 ja, doden, ja. waarvan 426 kinderen. Ja, ja. Heel gedetailleerd. Ja, heel gedetailleerd, maar goed, dat, uh, ja, dat hebben de rebellen kunnen, kunnen tellen. Dus dat vond ik eerlijk gezegd nog niet zo, zo sterk. U moet ook niet vergeten dat dit eigenlijk al de zestiende keer is... dat sprake is van een gifaanval. Alleen zo groot als nu, met bijna 1500 doden. Nee, dat hebben we echt niet, uh, niet eerder gezien. Nee, en, en, en moeten we dit dan... Dan toch beschouwen hè? want iedereen zegt: nou ja, dit, dit, dit, dit is misschien dan toch het bewijs dat ze straks komen met een aanval. Denkt u dan, is dit oorlogstaal? Ik denk het wel. Ja, kijk wat mij verbaasd heeft, met name ook in Engeland met Cameron, dat die is eigenlijk veel te haastig geweest. Als Cameron gewacht had tot morgen, hè, wanneer die inspecteurs komen met hun rapport, want dat is toch wel. Kerry heeft gelijk, dat hij zegt... ja, de inspecteurs mogen alleen zeggen of er een gifaanval is geweest. En Kerry zegt, ja, dat wist ik eigenlijk al wel. Maar ik denk, voor de internationale gemeenschap... is het toch buitengewoon belangrijk dat de VN dat constateert. Want dan is het echt een misdaad tegen de mensheid... He, en, en dat verandert enorm de situatie met Irak van tien jaar geleden. Ja, wat is het verschil dan precies? Nou, enorm verschil, omdat bij Irak zeiden de Amerikanen... dat de Irakezen iets hadden wat ze achteraf niet bleken te hebben. Toen was er geen bewijs. Toen was er geen bewijs. En, en ook niet een begin van actie. Nu is er gifgas gebruikt hè, op de grond met al die slachtoffers. Dus ik vind dat een gigantisch verschil. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe Chinezen en Russen hierop zullen reageren. Ja, en wat denkt u? Eh, nou ja, ze, ze, ze hebben altijd Assad gesteund, tenminste vooral de Russen. De Chinezen, vond ik in dit geval, hebben zich redelijk eh, afzijdig gehouden van een oordeel. Eh, ik denk dat de Russen een enorm probleem zullen hebben om, om, om te rechtvaardigen. En dat misschien daardoor inderdaad de kans op internationaal overleg, rebellen en Assad-regering, zou kunnen beginnen. Er wordt gesproken over overleg in Geneve. Dat zou natuurlijk prima zijn. Maar dit, kijk, dit moet gestraft worden. Ja, want, want wat, hoe gaat het nu verder volgens u? Ik bedoel, nou, dit is ik, nu ik, wat uitgesproken. ik hoop nu is dat we dus morgen eh, komen of zondag uiterlijk... met een rapport van die VN-inspecteurs. Die zullen ongetwijfeld constateren dat er gifgas gebruikt is. Mm -hmm. Die kunnen niet zeggen van wie afkomstig. Daarvoor hebben we die Amerikaanse informatie nodig. En dan zal de Veiligheidsraad opnieuw bijeen worden geroepen... om te kijken wat ze doen. Als dan een resolutie wordt ingediend van eh, straat tegen Assad en uh, Chinezen en Russen daar opnieuw uh, tegenstemmen... dan vind ik dat Amerika gerechtvaardigd is... om zonder zo'n VN-mandaat op te treden. Maar betekent dat dan dat uh, Amerika ook nog even zal wachten... totdat dat achter de rug is? Uh, ik denk het wel. Ik denk het wel. En dat is denk ik ook in ons belang. Overigens, ik vond het heel interessant dat Kerry in zijn verhaal zei... wij hebben ook contact met de eh, federatie van islamitische landen. En die veroordelen dit optreden ook. Want dat was wel een van de dingen die ik mij had afgevraagd. Eh, het is erg geweest, eh, Cameron en Hollande in Parijs en dan Obama en zo. Maar de, de, de landen in de regio zijn natuurlijk... toch ook eigenlijk nog veel meer betrokken daarbij dan, dan wij. We gaan heel even naar het voetbal, want dat gaat ook gewoon door in de ja. wereld. <laughs> Mak tegen NEC met Ragnar Niemeyer. Klein kwartiertje gevoetbald in Breda, waar ik de tribunes van NAC Breda toch opvallend leeg vind. Zal te maken hebben met het ene punt uit vier wedstrijden voor NAC. Ook één punt voor NEC na vier duels. En NAC staat wel voor. Tot na vier minuten gezien van Rydel Poupon De spits die nieuw is gekomen hier in Breda. Vorige week in de Kuip, de nederlaag van NAC. Toen stond hij al in de basis, scoorde hij niet. En nu hebben we zijn eerste treffer gezien. Sarpong op linksbuiten gestart bij de ploeg uit Bredaat. Overzicht op het middenveld bij Nak. Opening op links. En die bal vanaf de vleugel hield het midden tussen een schot en een harde voorzet. In de doelmond zat Suk, de middenvelder, nog mis. Maar bij de verre paal stond Poupon. Die van betrekkelijk dichtbij bij uh, diagonaal doelman Kalle Johnson uh, passeerde van NEC. Het initiatief is inmiddels een beetje weg bij de thuisploeg. NEC komt in de wedstrijd, maar staat dus wel. En dat is vervelend in zo'n soort van degradatieduel vanavond. Al heel vroeg met 1-0 achter inmiddels na 15 minuten. Die goal dus gezien na 4 minuten. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met de Bruin. En vandaag met Wim van Ekelen, oud-minister van Defensie voor de VVD. We praten natuurlijk over die speech van de Amerikaanse minister... van Buitenlandse Zaken, Kerry, over Syrië. De Amerikanen zeggen eigenlijk, nou, we hebben overtuigend bewijs... dat daar die uh, chemische wapens zijn gebruikt. En de vraag is natuurlijk, wat gaat er nu uh, gebeuren? Stel nou dat er een aanval komt, meneer van Ekelen. Wat voor een soort aanval zal dat worden? Nou, we hebben al gehoord van Kerry dat dat dan een beperkte aanval zal zijn. En dan kun je dus afvragen op wie zullen ze dan hun, hun, hun wapens richten. Maar u met al uw diplomatieke nou, ervaringen, politieke ervaring, ja, wat is dan een beperkte aanval? Nou, ik denk dat ze in eerste instantie zich zullen richten op diegenen... die hebben meegedaan aan die chemische aanvallen. En dat betekent dus waarschijnlijk twee brigades van de Republikeinse Garde. Die zitten daar in dat gebied... Uh, en, en daar is ook bewijs van dat die daar waren op het moment van die aanval. Dus dat vind ik eigenlijk in eerste instantie. Dan uh, denk ik dat ze waarschijnlijk een aanval zullen doen op... Het commandosysteem van uh, Syrië. En met name op uh, die systemen die ook raketten kunnen afvuren en, en dergelijke. Ja, ik las vanochtend een bericht uit de Economist. En die zei ja, wees voorzichtig, want het zou ook nog wel wat verder kunnen gaan. En met name tegen vliegvelden. En zij ze zeiden dus eigenlijk impliciet... Uh, ik zou maar niet naar Damascus vliegen uh, de komende week. Ja. Maar, maar, maar bedoel, zou, zou Syrië hiervan nou onder de indruk zijn als dit gebeurt? Ik bedoel, wat, wat verwacht u dan wat het effect zou zijn? Nou ja, dat is, het, dat is natuurlijk het enorme probleem. En vandaar Kerry ook zei, militaire oplossing kan niet... een politieke oplossing, ja. maar hoe bereik je die? Ik denk alleen uh, door Assad nog verder onder druk te zetten. Maar raakt hij hiervan uh, onder de indruk? Nou, u? ik denk misschien hij, hem zelf niet zozeer... maar ik denk zijn omgeving wel. En waar ik dus een beetje op speculeer... is dat zijn omgeving op een gegeven moment gezegd zeggen... meneer Assad, u kunt nu wel vertrekken... En dat betekent dan overigens wel dat hij dood zal gaan, denk ik. Maar uh, uh, want met, met, met jou is de toekomst hopeloos. Ja. En dat, dan moeten we dus hopen dat er nieuwe mensen opstaan... waarmee wel te praten ja, is. Dus u denkt dat, dat zo'n militaire aanval... dat het uiteindelijk effect zal hebben en een politieke oplossing zal uh, uh, bespoedigen? Ja, nou in ieder geval, het signaal uh, van een aanval betekent... Assad doe dit nooit weer, want dan heb je het echt gehad... En in de tweede plaats, ja, zoals ik al zei... ik denk dat het klimaat daardoor toch misschien iets positiever... Over een vredespolitieke oplossing komt. Ja, en, en, en hoe moet Nederland zich nu gaan opstellen? Want nou, Nederland heeft gezegd: vond... we wachten even af ja. he, totdat de VN ja. met, dat, uh, met dat rapport komt. Want... Nou, ik vond minister Timmermans, uh, hij is niet mijn partij, maar ik vond dat hij het tot nu toe voortreffelijk heeft gedaan op dit punt. In de eerste plaats in ieder geval wachten op dat rapport van de VN-inspecteurs. Dan. Uh, een, een oordeel geven, mede in het licht... van wat we intussen van de Amerikanen hebben gehoord. En ik begrijp dat hij vandaag ook een telefoongesprek heeft uh, gehad met uh, Kerry. Uh, en dan denk ik dat we, dat we zullen moeten meedoen. Uh, zeker in politieke zin. Maar als dat nodig is, uh, ook, ook in militaire zin. Ja, vindt u dat Nederland echt militair moet bijdragen? Nou ja, dat hangt van af of de Amerikanen dat nuttig vinden. Als het niet nodig is, dan zou ik ook maar zeggen... Ja, uh, dan dan uh, uh, dan uh, dan hoeft het wat mij betreft ook niet. Maar u zei. Uh, of liever zegt, in de vooraankondiging een paar uur geleden van dit programma... citeerde u mij, een aanval op één is een aanval op allen. Als ik nou het verhaal van Kerry uh, beluister... zegt hij eigenlijk, dit gaat ons allemaal aan. Dit is een aanval op onze waarden. Het is zo duidelijk dat hier gifgas geweest is. Daar moet iets aan gedaan worden. Ja, maar iedereen heeft natuurlijk nog wel Irak ook op zijn netvlies ja. staan. Hè? Bent u dan niet bang dat we uh, net zo'n soort situatie krijgen. Niet, dat misschien achteraf blijkt dat het nou, toch niet zo erg was... als er nu wordt gezegd. Nou ja, die 1500 doden, die liggen er niet. Nee. Maar zoals ik al eerder zei, ik vind dus een enorm verschil met Irak. In Irak zijn we eh, om de tuin geleid. Vandaar ook, denk ik, dat Kerry dat ge heeft gezegd. Dat nooit weer. Dus ik geef alle informatie eh, die u hebben wil. En als u nog eh, een andere wil, dan hoor ik het wel. En zo. Ik, ik vond het een magistrale toespraak eigenlijk en, en van wezenlijke betekenis. Hè? Want we hadden het over rode lijnen en misschien hè, red lines... Dat die niet overschreden hadden mogen worden. En Obama heeft daar misschien te vroeg een punt van gemaakt... maar het is nu wel gerechtvaardigd, dacht ik. Ja, u, u praat hierover, want ik, ik, ik mag best wel zeggen dat u inmiddels 82 bent. Ja. Of mag ik het niet zeggen? Jawel, ja, not. Nou, Het is al gebeurd. Dat is waar. Ja. Dus uh, dat zijn ook de feiten. Ja, maar um, ik volg het toch wel heel ja, Precies, want u zit hier, u zit helemaal voorover gebogen. En u kwam ja. binnen en u was helemaal enthousiast over die toespraak. Ja. U, wat, wat, wat is het? Want u bent uh, u hebt bij Buitenlandse Zaken gewerkt, u bent diplomaat geweest, u bent staatssecretaris geweest voor Defensie, minister voor Defensie. Wat is het in u dat u dit nog steeds allemaal zo. Uh, nauwgezet volgt. Nou ja, ik heb natuurlijk een, een achtergrond en ik heb een, een netwerk... wat uh, internationaal is en ook in Nederland. Ik ben nog in de adviescommissies van de VVD voor uh, Defensie en Europese Zaken. Dus ik geef nog college in Leiden in de Master European Union Studies. Dus ik ben, uh, ik ben echt nog heel, heel betrokken. En ik geloof dat ik met mijn kennis... Uh, daar een bijdrage aan kan geven. En mijn belangrijkste bijdrage is... tenminste in mijn discussie met vrienden, met studenten, is... dat ik zeg, probeer je altijd in te leven... in de mentaliteit van je tegenpartij. Waarom doet hij dingen? Want dan heb je een kans. Een kans dat je een oplossing kunt bereiken. Maar, Als je niet kun, je begrijpt, dat, nee, maar kun je het altijd begrijpen? Want begrijpen wij Assad... Nou, dat is een, een hele, u, dat is een hele goede vraag. En misschien mag ik even de anekdote vertellen... die een van mijn collega's op de West-Europese Unie had. Die had gedienst, gediend in het Midden-Oosten. En die had de anekdote van een um, haas en een schorpioen. Die wilden de rivier over. En de schorpioen zegt tegen de haas: mag ik op jouw rug klimmen, want jij kunt zwemmen en ik niet. En dan zegt de haast, ja, ik zou wel gek zijn... want jij, zo gauw je op mijn rug zit, geef je mij natuurlijk een prik. En dan ben ik er geweest. En waarop de schorpioen zegt, maar dat zou ik niet doen... want dan verdrinken we allebei. Oh, zegt de haast, spring maar op mijn rug. Dan doen ze, de haas gaat zwemmen, halverwege drie, vier... een prik van de schorpioen. En de haas zegt, wat heb je nou, wat doe je nou? Waarop de schorpioen zegt... This is the Middle East. Dit is het Midden-Oosten. En dat geeft aan, wellen, denk ik, hoe ingewikkeld... en hoe moeilijk eh, doorschijnbaar, begrijpbaar... Eh, de situatie in het Midden-Oosten is. Iedereen zit vol met intriges, ook vol met valse verhalen. Dat hebben we dan met Irak gezien, eh, maar nu niet... Denk ik. En dat is de betekenis van, van deze episode. Maar ja, maar, maar nu Open. niet dat u bent echt overtuigd, dat is duidelijk. Ik ben na de speech van Kerry ben ik overtuigd. Ja, ja. en, en maar, maar wat, want u, u zegt ook met, met, met die anekdote hoe ingewikkeld die situatie ja, in het Midden-Oosten is. We hebben deze zomer natuurlijk weer gezien wat er in Egypte allemaal aan de hand is. Ik bedoel, wat zullen de effecten zijn dan van, van een aanval? Al is het een beperkte aanval. En al is het alleen maar op de, op de doelen die dit hebben aangericht. Ja. Maar wat, wat... Nou, het, het, het eerste effect is dat Assad het niet zal herhalen. Want hij was eigenlijk bezig, geloof ik... om eh, zich meer vrijheden te permitteren. Kijk... De, het leger van Assad kan tegen de rebellen optreden... als ze niet overal tegelijk hoeven te zijn. Ze hebben in Homs, wat meer in het noorden, mm. succes gehad. Maar om dan tegelijkertijd ook nog problemen te hebben in Damascus en daar waren de rebellen juist een beetje aan het winnen... Dat kon niet. Nee, en vandaar maar, maar... dat ze die, die aanval daar hebben gedaan. Dus de, ik denk nu toch dat de capaciteit van Assad hierdoor zal worden aangetast. Maar, maar de effecten op uh, de rest van het Midden-Oosten, de andere landen. Ik geloof dat Assad heeft gezegd: als jullie aanvallen, dan komen er hier heel veel Afghanistan'tjes. Ja, nou ja, dat is niet in zijn belang, denk ik, want dan gaat hij er gaat hier nog eerder aan. Ja, maar bent u niet bang ja. dat die, nou, in ja, kijk, verre, dat, kijk, dat een soort brand dat, maar, ontstaat? Maar, maar, kijk, dat dat, dat is natuurlijk wordt. altijd weer uh, propagandacampagnes uh, enzovoort. En dan zeggen ze, wij gaan uh, Israël aanvallen en zo. Ik denk dat het absoluut niet in zijn belang is om Israël aan te vallen. Afgezien dat Israël veel beter weet wat Assad in het, de schild voert... dan de meeste andere landen. Maar goed, een kat in ja. het nauw nou, uh, Ja, nou, nou dat kan, dat kan. Maar nogmaals, ik denk niet dat het echt... Uh, echt in zijn, in zijn belang is. Kijk, dat is eigenlijk de grote teleurstelling die ik had van begin af aan. Ik dacht toen Assad zijn vader opvolgde en zijn vader was eigenlijk veel erger dictator dan hij aanvankelijk was. We hadden allemaal hoop dat er met hem iets zou veranderen. En helaas is dat niet gebeurd. Ja, want u hebt zo lang dit werk gedaan. Wat dat betreft, u zegt, ja, je moet, ik leer mijn studenten dat je je moet inleven in, in de tegenpartij, ja. de tegenstander. Ja. Maar dat is toch verdomd ingewikkeld, of niet? Dat Want u heeft zich ook uh, ja. uh, uh, vergist in en, Assad. En het Midden-Oosten is, is ingewikkelder dan ergens anders. En tegelijkertijd, kijk, waar we eigenlijk mee geconfronteerd zijn... in toenemende mate, is een burgeroorlog in het Midden-Oosten. He, tussen Soenis en Shia met name. er komen de andere stammen, de Koerden en zo, komen daartussendoor. Uh, Assad komt van de Alawieten. Dat is een stam die eigenlijk maar 14 van de bevolking... Heeft zelf wel heel merkwaardig dat hij daardoor met zijn vader... en nu hij zelf dankzij de geheime dienst enzovoort... aan het bewind is geweest. Maar dat is wel een, een heel merkwaardige situatie. Maar dat moet toch, denk ik, onze angst zijn. De burgeroorlog in het Midden-Oosten die steeds verder gaat. Ja. Maar ik hoor en... niet uh, Ton de Kok, die had laatst een schandelijk verhaal... volgens mij, in de Volkskrant, die zei... we moeten ons er helemaal niet mee bemoeien. Dat, dat kan niet meer. Met gifras kan dat niet meer. Want dat tast ja, de grondvesten van onze samenleving... en onze internationale betrekkingen ja. aan. Ja, en, en, en daar, dat, dat maakt u ook weer... Uh, uh, strijdbaar, denk ik, als u zeker, dat ziet. Zeker, ja. ja. En is dat de reden dat u het ook nog allemaal volgt? Want u zou natuurlijk ook, en, en toch maar even kijken naar uw leeftijd... u zou natuurlijk ook gewoon nu lekker... u bent hier met uw vrouw, ja. gewoon lekker een uh, reisje maken. Uh, uh, uh, ja, nou, noem maar als... op, uh, kunnen genieten van uw vrijheid. Ik bedoel, houdt het dan nooit eens op... om dat allemaal maar te blijven volgen, die, die grote politiek? Als het enigszins kan, gaat mijn vrouw mee. Oh okay, nee, die, heeft, ik die heb, heeft ook het virus. Ja, <laughs> nou ja, een, ze, ze is een typische diplomatenvrouw... die met iedereen kan opschieten tot op zekere hoogte. En net zoals ik. En, en dat ja, is een genoegen. Moet dat, je dat kunnen, met iedereen kunnen opschieten? Hoe bedoelt u nou, dat dan? Nou, in ieder geval, je moet met iedereen in gesprek kunnen komen. En, en uiteindelijk moet je natuurlijk een positie innemen... Maar ik denk dat de aanpak, hè, het, zoals ik zei... begin je te verplaatsen in de tegenstander, is een goede. Ja, maar, maar nogmaals mijn vraag, want dat blijft ook ja. overeind... ook als uw vrouw het leuk vindt. Ja. U zou natuurlijk beide ook gewoon kunnen genieten van uw oude dag. Ja, maar, maar goed... Ik, ik, ik ben zeer voor de Europese integratie. Ik, ik, ik hoop dat ook eh, ondanks alle perikelen nu Europa sterke geluid zal laten horen. En daar wil ik graag aan, aan, nog steeds aan bijdragen als dat kan. Ja, want, want dat, dat is toch iets in u wat, wat u niet los kunt laten. Nou ja, misschien wat dat betreft. Ik heb dus de, de Tweede Wereldoorlog enigszins meegemaakt. Dat was 14 toen de oorlog afliep. En ik ben er echt van overtuigd dat we in Europa... een gigantische stap hebben gezet naar internationale samenwerking, integratie. En ik moet er niet aan denken dat wij in dit tijdsgevricht... zouden moeten opereren zonder dat we die Europese Unie hadden. Ja. En, en dat u 14 was toen die Tweede Wereldoorlog afliep... dat, dat is voor u toch dan de, die oorlog waarschijnlijk de basis geweest... Voor voor uw verdere loopbaan. Denk het wel, denk het wel. Want daardoor wilde ik naar het buitenland. Uh, heb ik een beurs gekregen in Amerika, twee jaar daar gestudeerd. Uh, en dat heeft mij ook een beetje inzicht gegeven... in de Amerikaanse mentaliteit. Uh, overigens de enorme gastvrijheid ook van Amerikanen. Ik heb een fantastische tijd gehad en ik heb dus... Nou ja, ik heb altijd met Amerikanen wel goed, uh, goed kunnen werken. Tot ik als minister gingen we die actie doen, mijnen, opruimen in de Perzische Golf. Amerikanen hadden niet die middelen. Wij hadden die mijnenjagers samen met de Belgen en de Fransen. En we hebben dat opgeknapt. En, en Calucci, toen minister van toen die over zijn jaargenoot van mij was in Princeton. Die zei, als we elkaar weer zagen... Wim, thank you for what you did in the golf, Want wij hadden het niet alleen gekund. Nou, dat vind ik een Europese houding. Probeer die terreinen te vinden waar Europa het verschil kan maken. Ja, nou, Ik vind het fantastisch dat u nog steeds de energie heeft... Om, om het allemaal te volgen en om mensen nog van advies te dienen. Want dat is, uh, denk ik, ook uh, uh, van belang. Uh, hoe volgt u het eigenlijk allemaal? Gaat dat gewoon uh, via ja? televisie? radio of tegenwoordig ook moderne media? Zoals... Ja, nou ja, ik, ik ben wel een fan van de e-mails en zo. Ja, en ja. Twitter? Nee, Twitter, nee, dat vind ik een beetje nutteloos. Maar, maar nee, want ik hoef zelf niet zo nodig boodschappen af te geven. Ik wil meer weten wat er gebeurt. En, en dan, van, zoals vanochtend, dan kijk ik na of die Economist nog iets nieuws heeft... En dan, dan, dan zie ik dat, en nou ja, dan denk ik, ter voorbereiding van vanavond... ben ik weer iets beter beslagen te lijst. Goed. Nou, mag ik uh, u heel hartelijk danken voor uh, uw komst naar twee dingen. Wim van Ekelen, oud-minister van Defensie voor de VVD. En we spraken natuurlijk over uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... en zijn toespraak zojuist over Syrië. Goed, Willemijn, BNN Today. Gaan jullie het ook hebben over uh, de VS en Syrië ja, en zeker. alles? Lijkt mij ook. Pardon. Ja, zeker. Pardon. hebben wij het daarover. Met uh, onder andere uh, Seward aan tafel met de SGP-dame Esther Grisnech. En D66-Kamerlid Short. Sjoerd Shortma. En we hebben het uiteraard over Carrie, over de toespraak, over wat er nu gaat gebeuren. En we hebben het ook over de SGP. Want een SGP-dame in ons midden, die heel blij is met Lilian, Lilian Jansen. En ik ook. Wat een geweldige dame. Ik ben nu al groot fan. Uh, dat alles en nog veel meer zometeen in BNN Today. Ja, want het is bijna het is radio 1. half negen en dat betekent het NOS-journaal met Nanette wel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt... dat de Verenigde Staten er duidelijk en sluitend bewijs voor hebben... dat het Syrische regime chemische wapens heeft ingezet tegen de burgerbevolking hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen zeggen... dat de VS zich voorbereidt op een beperkte militaire aanval op Syrië. De Amerikanen willen daarmee die chemische aanval... van vorige week in Damaskus vergelden. Minister Kerry zei dat de aanval niet te vergelijken zal zijn... met de interventie in Irak, maar dat de aanval... een afgerond karakter zal dragen. Over een paar minuten gaat president Obama er ook iets over zeggen. De VN-inspecteurs in Syrië zijn klaar met het verzamelen van informatie over de aanval. Morgen reizen ze naar Den Haag en de monsters worden geanalyseerd in laboratoria in Europa. Daarna trekken de Verenigde Naties conclusies.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 Goedenavond. iedere vrijdag sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. Amerika weet het zeker. Assad heeft chemische wapens gebruikt tegen zijn eigen bevolking. De vraag is nu natuurlijk, wat gaat er gebeuren? Moeten we nou wel of niet ingrijpen in Syrië? We praten er zometeen uitgebreid over door. Met onder andere Erik Karton. En die heeft ook weer wat fijne dingetjes meegenomen. Ik heb muziek meegenomen, ja, want dat hoort er ook bij. Naast Syrië draaien we ook nog muziek. Zoals. Ja. Ik heb uh, McLemore, ik heb, uh, uh, dat is leuk. Dat is, en ik heb even de Visser bij me. Oh, Althans niet echt, maar uh, op cd. Ja, uh, dat uh, nieuwe nummer van Hartstikke uh, leuke, ja, mooie mooi. mooie lieve, nieuwe ja. plaat gemaakt. Dus uh, dat en uh, ik ga uh, de Arctic Monkeys misschien wel draaien. En de Staat op Radio 1. Ja, nou, dat moet kunnen, toch? Hm. Tegen tiener dan, hè, denk ik. Nee, hoor. Oh, nee, nee, hoor. Goed, ook hier in de studio, Stuart van Linde, Stuart Sjoerdsma en Esther Grisnig, die hoor je zo meteen. Eerst de sport. Ronald Boot, goedenavond. Goeiedag. Uh, Reda, daar gaan we eerst naar toe, want hij is een half uur geleden afgeknapt voor de vijfde speelronde van de Eredivisie. Nak-nek. Recht nog niet mee, nieuwe trainer bij NEC, helpt dat ook? Overigens moeten jullie iets doen aan je audio in de studio, want ik krijg jullie nauwelijks door. Het klinkt allemaal heel uh, licht bij mij. Maar ik verstond je vraag. Het is 1-0 voor Nakken. Dat is niet lekker als dat na vier minuten op het bord staat voor Anton Jansen, de nieuwe trainer van NEC. Die overigens niets veranderd heeft in de opstelling. ...die een week geleden door de interimcoaches werd gemaakt na het vertrek van Alex Pastoor. Goed begin van NAC, toen een fase, we zitten dus in de 34 e minuut, inmiddels aftrap om acht uur. Daarna een fase waarin NEC goed kwam opzetten zonder dat dat echt wat grote kansen leidde. Behalve een gevaarlijke kopbal na 25 minuten van Higden. De Schotse topscorer van vorig jaar die al twee penalties wist te benutten, er ook eentje miste. En ik kan het allemaal vertellen omdat de bal lang op het middenveld is. Terwijl er nu wordt gelopen bij NEC aan de rechterkant door de Duitse hemline. Maar ook dat levert niets op. Nee, Nak heeft alweer de grip in de wedstrijd terug. Lullingen een minuut of drie, vier geleden naast te uh, zien schieten aan actie op de linkerkant. Prachtige hakbal van Poupon op de achterlijn om de bal nog binnen te houden daar. En nu is het de man die aangever was bij de 1-0 van Poupon. Sarpong op dezelfde plek. Aan de linkerkant van het veld. Nu met een hoge voorzet ja, richting de verre paal. Daar stond na vier minuten Reidel Poepom. Die staat nu een paar meter terug het veld in. Kan dus niet bij de bal. En zo'n uh, dikke tien minuten voor de pauze is het uh, 1-0 voor NAC tegen NEC. Niet een echt wel bij de ploegen. Hebben één punt. Er wordt niet geschoffeld dat het is een lieve lust is. En wat opvalt Hij is, is wel dat er veel lege plekken zijn vanavond in Breda. De mensen geloven er niet zo in. Of kijken natuurlijk naar The Voice. Er is nog meer voetbal trouwens vanavond in Praag. De wedstrijd om de Europese Supercup. Die begint straks om kwart voor negen. Nou, dat is het bijna, hè? over tien minuten. Champions League winnaar Bayern München neemt het op tegen Europa League winnaar Chelsea. Frank Wielaert, spelen beide teams dus ook in de sterkste opstelling? Dit zijn de elftallen waarmee je duidelijk maakt dat je de Super Cup wilt winnen. Het zijn ook niet zomaar een paar trainers tegen elkaar. Dat is vooraf nogal een dingetje geweest. José Mourinho tegen Pep Guardiola. Natuurlijk in Spanje heel vaak tegen elkaar gespeeld. Maar ook in Europa elkaar regelmatig tegengekomen. En nu dus in de Super Cup. En het leek haast wel Mourinho tegen Guardiola in plaats van Chelsea tegen Bayern München. En nog steeds is dat wel een beetje zo. Want wij in Europa vinden de Supercup niet zo heel erg belangrijk. Maar zij in München vinden dat dan weer wel. Want de opdracht van Pep Guardiola is meer prijzen winnen... dan, dan uh, afgelopen jaar. En uh, dat zou dan alleen maar uh, kunnen als vandaag de Supercup gewonnen wordt. Anders heeft hij uh, daar toch Pep Guardiola al meteen een probleem. Tegelijkertijd moet hij daar een elftal zien te smeden. Hij speelt bijvoorbeeld uh, met Ribéry en Robber. Ribéry gisteren gekozen tot Europese voetballer van het jaar. Nou ja, met die twee aan de zijkanten... speel je al ongeveer in je sterkste opstelling. En uh, bij uh, Chelsea zie je ook de sterkste mensen, de vaste mensen achterin staan. En voorin wil hij nog wel eens wisselen. En vandaag staat daar de Spanjaard Torres als uh, de diepste man. En daaruit blijkt ook al dat uh, ook Mourinho deze prijs eigenlijk wel wil winnen. Want de heren trainers hebben dit uh, in hun lijstje met ambitie staan. Het winnen van de Supercup voor het eerst in 15 jaar. Niet in Monaco, maar dus vandaag in Tsjechië. Voor de allereerste keer ooit zo'n grote wedstrijd daar. De selectie van het Nederlands elftal voor de wk kwalificatiewedstrijd tegen Estland en Andorra is bekend. 21 spelers ontvingen een uitnodiging, terwijl de bondscoach Louis van Gaal er 23 mag oproepen. Toch vond hij het niet nodig om Wesley Sneijder of Nigel de Jong bij Oranje te halen. Nee, want uh, op de positie uh, van uh, Sneijder heb ik van de vaart opgeroepen. Is de speler met het hoogste rendement bij het Nederlands elftal met J Jermaine Lens. En uh, uh, voor de positie van Nigel de Jong... wij spelen niet met de verdedigende middenvelden. Dus ja, uh, die hebben wij niet nodig... en zeker niet tegen landen als uh, Estland en uh, Andorra. Doek de Terpstra is opgestapt als voorzitter van de KNSB, de Schaatsbond. Zijn besluit volgt op de kritiek die Sven Kramer gisteren uitte. Jochme Uiterhagen schaarde zich achter de harde woorden van Kramer... maar had toch liever een andere uitkomst gezien. Wat ik zeer betreur is uiteindelijk, wat ik gemiste kans vind, is dat de heer van zegt, ik stap op in plaats van gewoon het gesprek met ons aan te gaan, om te kijken van hoe hij een aantal zaken kan, ja, uh, eigenlijk gewoon uh, recht kan trekken, maar die kans... Uh die, uh, ja, die handschoen pakte hij niet op. Bij de wereldkampioenschap Judo en Rio de Janeiro... heeft Nederland vanavond nog uitzicht op twee medailles. Maar in de Verkerk staat in de halve finale in de klasse tot 78 kilo. En Kim Polling kan via de herkansing nog voor brons gaan... in de klasse tot 70 kilo. Maar het WK zat er voor Noël van het End na de eerste ronde alweer op. En dat kon ze maar moeilijk bevatten. Ik, ik, ik geloof het gewoon niet. Gewoon zo dom weer. Je staat daar lazari voor. En wat gebeurt er dan? Ja, ik word gegooid. Voor mijn gevoel geen Japan, maar ik geef het weer gewoon zo dom weg. Net zoals op het EK. Ook, dan ik ook een Zari voor en dan geef ik het weer weg. Ik begrijp het niet. Meer over het judo en over alle andere sports straks om 10 uur langs de lijn. En bedankt, erbij. Ronald, dankjewel. Mijn introband Rolf de Vries, wie zijn de gasten? Onbevangenheid in Studio 45. Vaak zijn talkshows een grijze bedoening... ...maar wij bewijzen hier vanavond dat het ook anders kan. Want nog nooit lag de gemiddelde leeftijd zo laag. Precies 26 jaar zijn onze drie gasten... ...die bewijzen dat leeftijd niks zegt over wijsheid. Sorry. De een is de boy wonder van zijn fractie in de Tweede Kamer. De tweede wil als twintiger de SGP opschudden. En de derde schreef ongeveer op zijn achtste al opiniestukken. Vanavond hier aan tafel D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Student internationale betrekkingen. En SGP-lid Esther Grisnig. En onze politieke man Stuart van Linden. En eh, ik heb het even opgezocht. Wij zijn 38,7 jaar gemiddeld. Yes! Zijn, wij zijn als in... Uh, wij nee. dus met z'n allen. En ik ben... Nee, wij drieën. Oh, wij drieën. Okay, wij de bnn de okay. de delegatie. En ik ben niet degene die dat omhoog haalt. <laughs> en anders <laughs> ik wel niet. Wel niet ja. En ik ben het exact. dat exact. Goedenavond, dames en heren. Goed dat jullie er allemaal zijn. Uh, ik vind het vooral uh, erg leuk. Ik vind het allemaal erg leuk. Van Esther Grissnig vind ik vooral leuk. Een SGP-dame, um, Erik en ik, zeiden net al... we zien er eentje in het echt, <laughs> voor het eerst. We wilden ook meteen even aan je voelen. En... Ja, ja, de, ja, de Esther, Esther vroeg aan mij, hoe, hoe, hoe zie jij dan een SGP-dame? Ja, nou, thuis ja. eigenlijk? Het is een stereotype binnenlopen, ja, dat he, met een zwart jurkje aan. En ja. dacht je, ja, dat is er een. <laughs> nee, ik had er gewoon geen beeld bij. Nee, nee, nee. Je, je bent wel iets, iets wat veel vlotter dan uh, mevrouw Jansen. Ja? Ja? Ja, vind je zelf niet? Nou ja, ik vond vrouw Jans die had ook oorbellen en die had haar vlot. En, uh, ah, ja, mag nou, dat dan mag dat allemaal wel. Nou ja, ik vond het leuk. Ik vond het hartstikke. En lekker skiller over Boulevard. Nou, het we, gaan het we gaan het straks over hebben. En ik, ik zag haar van de week bij Knever van den Brink. Ik ben Fan. Ja. Een ongelooflijk ja. leuke dame die geen woord te veel zegt. Um, we hebben het straks uitgebreid over haar. Eerst hebben we het over Syrië. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry legde eerder op de avond een verklaring af over Syrië. Het bewijs voor het gebruik van chemische wapens door het regime van president Assad daar is klaar en dwingend, zei Kerry. Volgens hem vielen er 1429 doden bij de aanval. En zal de VS haar eigen gang gaan als de VN besluiten over Syrië verlamt? Kerry zei nog veel meer, daarover praten wij zo door. Maar dit zijn eerst de ontwikkelingen van de afgelopen week op een rij. What we saw in Syria last week should shock the conscience of the world. Stop doing this. The indiscriminate slaughter of civilians, the killing of women and children and innocent bystanders by chemical weapons is a moral obscenity. Stop doing this. The question before the house today is how to respond to one of the most abhorrent uses of chemical weapons in a century. Stop doing this. alternative avec la force nécessaire. We sent a shot across the bow saying, stop doing this. I'm waking up de ash and dust. I wiped my brow en I sweat my rust. I'm breathing in the comic goal. President Obama believes there must be accountability for those who would use the world's most heinous weapons. Als hij nu niets doet, raakt hij zijn geloofwaardigheid, raakt de Verenigde Staten zijn geloofwaardigheid in de regio kwijt. De opties die we are consideren, are zijn niet over regime regiemegeving. In het Britse leger maakt plannen voor een militaire actie tegen Syrië. Mijn opvatting zou zijn, geeft nu eerst de VN een kans om de feit op tafel te krijgen. The team heeft time to do werk te doen. Laten we zeggen, peace wat Nederland betreft, zoals ik gisteren ook met de Kamer heb besproken, de Verenigde Naties nu aan het zet zijn. chance. toestemming van de VN-veiligheidsraad zal, als het aan de Russen ligt, niet komen. Concretne Hollande die gebruikt een ander VN-principe om een eventuele militaire stap rechtvaardig te rechtvaardigen. Hij zegt dat VN-landen iedereen opdragen om burgerbevolkingen wereldwijd te beschermen. If the regime, as he argued, had nothing to hide, then their response should be immediate. Immediate Het Britse lagerhuis nam gisteravond een motie aan die een aanval afwijst. If people are asking me today, let us take military action, I'm not to say that. I get that, and the government will act accordingly. Yeah. De inspecteurs moeten de tijd krijgen om hun werk te doen. Dan moeten we de inlichtingen Dienst of Obama op zijn in dit geval bruine ogen geloven. Tot het moment dat alle feiten op tafel liggen, is besluitvorming een no-go. Our approach is to continue doing this. Nederland heeft de neiging om zichzelf te klein te maken. En ik vind dat we best mogen laten zien waar we staan. Stop doing this. Nou, we praten zo meteen verder over Syrië. Eerst even naar het voetbal Ragnar bij NAC NNC. Opslag van rust. Fraaie gelijkmaker zeg. Meer dan dat van NEC. Het is 1-1 in Breda. Na 44 minuten Navarone voor de middenvelden van NEC. Wat rechts in het veld. Hij staat op, denk ik, 25 meter van het doel als hij de bal een paar meter breed speelt. En op voeten is daar Palson meegelopen. Dan kun je zeggen, ja, er is niemand bij hem. Dat is ook zo. Maar de manier waarop hij dat prachtig met de binnenkant van de voet met één keer raken afrondt is fenomenaal. Een heerlijk doelpunt dat er zo gemakkelijk uitziet dan. Maar wat oh zo moeilijk is technisch van 22 meter ineens over Ter heen. Die misschien nu nog wel een keer in actie moet komen als de bal voor de goal komt. Maar er wordt gefloten voor buitenspel voor de Duitse Christophe. Hemline. En dan is het nog 30 tellen tot het einde in Breda. En Cityballer, dus heerlijk in voor NEC. Paulson is de doelpunt te maken. Ja, hij staat twee meter voor zijn doellijn. De keeper van de thuisploeg ten rouwelaar. Maar ja, het is een fenomenale treffer. Terugkijken, zou ik zeggen. 1-1, dat zou wel eens de ruststand kunnen zijn. de degradatie, wel tussen NAC en NEC. Daar gaan we niet mee, dankjewel. Straks meer voetbal. Syrië anderhalf uur geleden ongeveer gaf de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry dus die persconferentie. Je hebt het gehoord bij ons en met de NOS, waarin hij dus nog eens zegt dat de VS er zeker van is dat Assad chemische wapens heeft gebruikt. The United States government now knows that at least 1,429 Syrians were killed in this attack, including at least 426 children. Even de first responders, the doctors, nurses and medics who tried to save them. They became victims themselves. We saw them gasping for air, terrified that their own lives were in danger. This is the indiscriminate, inconceivable horror of chemical weapons. This is what Assad did to his own people. In tafers, werd van Lienden... Kamerlid voor D66 Short Shortsma en SGP-vrouw Esther Grisnig. Short, um, je hebt het ook gezien, gehoord. Ja. Indrukwekkend wat hij zei? Ja, indrukwekkend, blij door. Um, Een beetje een herhaling van wat Kerry eerder zei. Een hele goede speech. Komt neer op dit. We hebben geloofwaardig en overtuigend bewijs... dat, dat uh, het regime van Assad chemische wapens heeft ingezet. Uh, en het bewijs dat uh, het Witte Huis ook vandaag heeft vrijgegeven. Drie pagina's. Zeggen ze ook bewijs te hebben over de voorbereiding de uitvoering uh, en in de periode na de uitvoering. Um, dus dat is uh, de Amerikanen ja. zijn overtuigd, dit is gebeurd... en wij weten door wie en ze willen actie. Uh, even, even nog precies wat hij zegt. Hij zegt inderdaad, er zijn, uh, we weten vanaf welke plekken de raketten zijn gelanceerd... in welke gebieden ze zijn geland. We weten wanneer ze zijn afgevuurd. En we hebben ook uh, Syrische officials erover uh, gehoord. Mm -hmm. Die hebben erover gesproken, over die aanvallen. En we weten dat er drie dagen voorafgaand voorbereidingen zijn getroffen op de plek zelf Of nou ja, ter voorbereiding van de aanval. Um, genoeg en overtuigend bewijs, Siebert? Ik denk dat het uh, behoorlijk bewijs is. En het probleem is dat je niet het echte harde bewijs kunt vinden... het gas zelf, uh, inclusief de raket waar het mee wordt afgevuurd, Want het is vluchtig gas. Dus je zult het moeten hebben van ondersteunend bewijs. Um, en zeker dat ze bijvoorbeeld ook op satellietbeelden... Uh, dat ze satellietbeelden hebben waarin ze zien... dat er raketten worden afgeschoten precies op die wijken dat ze bij de plek van inslag raketkoppen hebben gevonden... die uh, deze chemische wapens hebben kunnen dragen. Uh, maar ook gewoon de alle uh, ooggetuigverslagen maken het gewoon buitengewoon uh, waarschijnlijk. En uh, ik vind het ook uh, wat dat betreft dus ook voldoende bewijs. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de VN-inspectie die daar nu op de grond is... Tot, tot iets meer zal nog ja. kunnen komen. Omdat, dat gas is vluchtig, dus dat kunnen ze niet in een potje stoppen... met een labeltje eraan dat het groen is en dus van assaat. Ik lees bijvoorbeeld net een, een tweet van Jeroen Pauw... die zegt, ja, het is alleen maar circumstantial evidence... Hè, oftewel geen direct bewijs, en kennelijk zo gering... dat daar maar ook trouwe bondgenoten uh, Engeland niet is overtuigd... Verenigd Koninkrijk. Ja, dat heeft toch wel iets wat andere reden dat dat niet gebeurd is. Ik bedoel, daar, daar, daar, daar is een stemming over geweest... maar niet iedereen in het, in het lagerhuis wist... Heeft dat rapport? Wist, heeft, deze... Dat, heeft deze informatie gehad? Nou, zoveel... nee, waarom zou de VN dan nog veel, meer, veel langere tijd nodig hebben... om dat rapport te maken? De, VN die, de VS die zou dat kinderlijke binnen een dag kunnen. En met overtuigend bewijs van officials uit Syrië. Maar ik ben dan wel benieuwd, wie zijn dan die officials? Volgens mij hebben ze eigenlijk nog heel weinig contact nog in Syrië. En als er contact is, dan zijn het zoveel verschillende groepen... die eigenlijk ook zo onbetrouwbaar zijn. Maar, ik zou heel dus jij zijn. Dus vindt het niet per se overtuigend dit... Nou ja, we zagen in Irak ook dat uh, de VS eigenlijk met mm. uh, zeer overtuigend bewijs kwam waar we allemaal achteraan liepen. Dan zeg ik niet dat die ze case zelfs, helemaal. Toen hebben ze zelfs foto's en filmpjes laten zien. Ik heb exact. nu nog helemaal niks ja, gezien. Ja, en dus. uiteindelijk uh, bleek het een Nederlands flesje pokkenvirus te zijn. Dus ja, ja. ik zou heel voorzichtig zijn daarin hoor. George, ik zie je een beetje lachen. Nee, nee ik lach er niet om. En, uh, maar het is gewoon lastig. Want uh, wat de Amerikanen op papier zetten, dat klinkt heel overtuigend. Maar het is inderdaad, zoals, uh, zoals jij net ook zei, um, de vraag is het onderliggende bewijs ook overtuigend genoeg. En ik ja. denk wat we van Irak hebben geleerd, dat is één ding... Uh, dat bewijs dat moet gedeeld worden, en wel zo snel mogelijk... door de Verenigde Staten met alle mogelijke partners, waaronder Nederland. En daar moeten we volgens onze eigen inlichtingendiensten... de AIVD en de MIVD daar een afweging van maken... En dan is het vervolgens aan het kabinet om te beoordelen, is dit overtuigend ja of nee? En dan moeten ze de Tweede Kamer daarover inlichten. Die stappen het... moeten we doorlopen. En dan is het 2015. Ja, nee, dus dat, dat kan relatief snel. En wat het ophoudt, en dat is natuurlijk het grote probleem, is dat de Verenigde Staten tot nu toe heel beperkt bewijs heeft gedeeld. Waarom... En dat, dat vind ik pijnlijk. Niet doen? En dat vind ik pijnlijk. Nou ja, dat is een goede vraag. Uh, het is des te pijnlijker. Kijk, we zijn natuurlijk een klein land. We zijn niet een heel groot NAVO-land. Maar we zijn wel een van de drie NAVO-landen die patriot systemen in Turkije heeft. staan. Dus wij hebben een groot belang bij die inlichtingen. En we zouden dus ook een van de eerste landen moeten zijn die de inrichtingen krijgen. En ik hoop ook dat Timmermans ja. en Rutte tot op het hoogste niveau daar achteraan zitten. En het is wel een beetje teleurstellend dat het gesprek met Kerry en Timmermans dan de hele tijd wordt uitgesteld. Dus dat lijkt mij prioriteit nummer één. En als het dan geloofwaardig is, eh, D66 is van mening, als een chemisch, chemisch gifras is ingezet door het regime van Assad dan is dat een rode lijn die overschreden is, een echt overschreden is. En dat kan niet zonder bestraffing blijven. We luisteren nu even live mee met Obama die op dit moment speecht. Uh, and in my assessment dit is, it will do a quick blitz from CNN about next week komt zo, for the G20 is. summit in Russia my suspicion is he wants to get this done with before he leaves for this G20 summit in Russia Russia being a key ally of Syria and he'll probably run into president Putin in Saint Petersburg Russia while he's there so they presumably want to send this message to the Syrian regime sooner this can also take time Wolf zetten we even op de achtergrond zachtjes aan. Um... Maar toch vraag ik me dat Siebert, ja? wel iets af, uh, Sjoerd. Ja. Um, als je het hebt over delen van die informatie... in de Wall Street Journal stond van de week een goed stuk over... dat zij de, uh, de Fransen, de Amerikanen, de Israëli... daar op de grond te in informantennetwerk hebben. Die nemen monsters, die gaan direct naar aanvallen kijken... sturen die tissues op naar chemische depots in de regio... waar dat direct kan worden onderzocht. Ja. Um, in hoeverre, naast al dit bewijs, dat, dat, uh, dat geleverd is. Welk bewijs zoek je dan nog eigenlijk? Uh, wat moet er dan gedeeld worden met Nederland? Wil jij zeggen, oké, okay, ik steun dat? Nee, kijk, het, het ga, waar, het, waar het mij om gaat is... ze hebben nu beschreven welk bewijs ze hebben. Mm -hmm. hè, dat zijn die drie pagina's die het Witte huis heeft neergelegd. Maar dat is natuurlijk een heel onderliggend bewijs. Hè? Alle mm -hmm. beelden, alle, beel, alle uh, de analyses van de grondstoffen... de gesprekken die ze hebben onderschept... En wie dan die gesprekken zouden hebben gevoerd... die kunnen goed in het geheim gedeeld worden met onze diensten. En die moeten vervolgens beoordelen, is dit geloofwaardig? Ik kan dat serieus niet beoordelen. He? Iedereen kan namelijk een verhaal opschrijven van wat er gebeurd is. Mm -hmm. Dus die onderliggende bewijzen, uh, die vaak uit vertrouwelijke bonden komen... die zullen moeten worden gedeeld. En nou heeft de Nederlandse Kamer een gesprek aangevraagd met Timmermans... om dit soort geheime informatie ook te kunnen horen. Klopt. En, en ja, ik snap dat je er niet heel veel over kunt loslaten... maar Horen jullie daar ook dit soort onderliggende bewijs al? Of ontbreekt dat dus helemaal uh, nog? Nee, kijk, we hebben afgelopen donderdag een openbaar debat gehad... met minister Timmermans. Daar heb ik dit punt ook aangehoord. Ik heb gezegd, hoe kan het nou zijn dat Nederland... dat bewijs nog steeds niet heeft? Nou, goed, minister Timmermans wil daar niet al te veel over kwijt. Maar het is wel zo dat wij nu de oproep hebben gedaan, ook de dringende oproep, deel dat bewijs en jullie beoordeling zo snel mogelijk met de Tweede Kamer... en als dat niet open kan, dan besloten in de commissie stiekem. Dus het is nog niet besloten gedeeld? Nee, het is nog nee. niet besloten gedeeld. Ja, omdat het vandaag pas uit is. Maar wat ik me wel afvraag is ook het standpunt van D66... waarom dit bewijs nu pas zo relevant is voor jullie dan... en waarom jullie zeggen, nou, dit punt, die gaan de streep over, zeg maar... die rode lijn die Obama inderdaad mm. al eerder aangaf. Er is toch al veel eerder bewijs dat er misdaden zijn gepleegd... tegen de menselijkheid en zelfs misdaad... ja, ik zeg volkerenmoord mm. gebeurt. En waarom is dat pas nu is zo relevant? Je in Syrië, ja. zeker, want de internationale gemeenschap had al veel eerder de ja, responsibility het, to protect. Ja, maar dat lijkt, aan het wel de, dat lijkt het wel voor de volledige internationale gemeenschap ja, te precies. zijn. Die, nou, die chemische wapens, ja. dat is dus nu inderdaad ja. de lijn. En nu zegt Kerry: uh, 1449 doden volgens mij. Ja, volgens mij zijn we over de 150.000 doden. 200.000. Precies. Ja. Komen we er nu pas achter? Nee, Wat? kijk. Nou, het, het gaat denk ik, broer, dit gaat heel kruiklinken, klinken, maar het gaat niet om de hoeveelheid doden. Bij de inzet van chemisch gifgas overschrijd je een norm. Mm -hmm. En het gaat om die uitholling van die internationale norm. dat je weet dat dat wapen, dat verschrikkelijke wapen. Ja. dat willekeurige wapen. Mm -hmm. dat burgers en militanten willekeurig dood, mm -hmm. dat kan je gewoon niet accepteren. Nee. Dat kan je echt niet accepteren. Maar ja, tegelijkertijd is er, het, nou, er zijn ver, al, ja. geloof ik, hoorde ik van... De, wat was het getal, veertien eerdere gifgasaanvallen geweest... Is. door het uh, regime van Assad. Ja, en, en daar, e en daar de... weten we als wildgemeenschap ook vanaf. Alleen, daar zijn dan niet zoveel beelden van. Nee. Dus doen we er niks aan. Vorige week ging het miljoenste kindgrens over, hè? Mm -hmm. maar, da, maar dat is dus het punt. Je moet dus volledig overtuigend bewijs hebben... voordat je daarop kan ageren. Ja. He, anders krijg je namelijk weer hetzelfde als in Irak. Dan gebeurt er iets en achteraf heeft iedereen er spijt van. Ja. Het is, een, het is een duivels dilemma, maar dat bewijs, dat is punt één. En die uithoning van die norm... Ja, er zijn ook partijen in de Tweede Kamer die zeggen... Ja, ook al is er gifgas gebruikt, toch sluiten wij een militaire aanval... kosten wat kost uit. Wat maar voor D66, dat hoorde ik je gisteren ook in de Tweede Kamer zeggen... dat als het bewijs is geleverd, dan staan jullie er toe om in te grijpen. Maar wat vind jij dan het ingrijpen? Wat moet dat inhouden? Wat behelst nou, het? Nou ja, wat, wat we zeiden is, kijk, uh, als bewijs is geleverd dat gifgas is gebruikt... dan kan dat niet onbestraft blijven. Maar de eerste plaats waar dat besproken moet worden... wat D66 betreft, over, overigens wat de hele Tweede Kamer betreft... is de, veiligheid. is de Veiligheidsraad van de VN. Ja. Nou, Laten we hopen, kijk, ik denk dat de kans klein is... maar Kerry liet, liet nog een klein muizengaatje volgens mij voor die VN... dat de Verenigde Staten bereid zijn dat VN-onderzoek daarin te brengen... en ook hun eigen inlichting en daar dan een debat te hebben. Dat zou mijn hoop zijn. Ja, maar dat, je zegt dan een klein muizengaatje... Dat, dat bleek niet echt uit wat hij zei. Hè? Dat, dat is ook niet de kant hey, die het gaat dat ze zich daar is het nog, nog iets zo aan gelegen Als goede gemeente er gewoon achter komen dat we 2,5 jaar te laat zijn. Ja, is, dat, is dat ja. niet gewoon aan de hand? Dat we nu opeens deze rode lijn gebruiken om dan te denken... Van nou, dan moet er nu maar iets geforceerd worden. Ik, ik vind het allemaal heel geforceerd Maar, maar dus dan maar overkomen. niet, bedoel je, Erik? Nee, ik zeg niet dan maar niet, maar we, we zijn in zoverre uh, te laat. En dit wordt een... De, dit wordt een scherp rechter opeens. Ja. Deze... Het is niet alsof we nu van nul betrokkenheid naar volle betrokkenheid gaan. Al 2,5 jaar lang worden wapens geleverd, worden inlichtingen gedeeld over zijn troepen, worden vluchtelingenkampen ingericht, worden uh, niet-dodelijke middelen, hè, worden radarschermen, worden uh, kogelvrije vesten geleverd. Het verschil wordt nu is dat we ook daadwerkelijk zelf gaan bombarderen, zelf onze eigen bommen, raketten, vliegtuigen de lucht in sturen. Uh, dat is een groot verschil, maar het is absoluut niet zo... dat we helemaal niks hebben gedaan. Wat wel zo is, is dat het, denk ik, Syrië... Uh, een van de meest cynische conflicten ooit is. Is dat um, te veel landen belangen boven principes stellen. Ja. En het te belang is, laat ze region. maar onderling uitzoeken. Hm. Ja. Uh, wij gaan ons niet eraan branden. Terwijl nu komen onze principes op het spel te staan... met die chemische wapens. En dat hm. is een... Anderveld en een an roept om een andere. Ja, maar mijn vraag lijstte. blijft: waarom chemische wapens? Ik kan me herinneren dat toen ik het bewustzijn kreeg, wat er gebeurd was in Srebrenica en Kosovo, dat we tegen elkaar zeggen: Oh, dit mag nooit meer gebeuren. Rwanda, we hebben zoveel voorbeelden. En we laten het weer gebeuren. Wat zeggen we tegen de volgende generatie? Van hebben jullie je verantwoordelijkheid niet genomen? Kijk wat hier gebeurd is, jongens. Nee, nou, dat is volgens mij precies wat Kerry vandaag zegt. Zeg, ik vind ja. het ook te laat. Um, maar um, ja, je kunt nu wat doen. En het allerschijnste is nu gewoon onze Vingers er weer niet aan branden. Uh, de boodschap geven dat chemische wapens gewoon oké okay zijn. Uh, we hebben er al 100.000 doden, dan kunnen er nog wel 1500 bij. Dat is de allercynischste boodschap. Ja, en volgens, maar mij volgens mij kunnen mij we is dat het voorkomen. nog mij is als ze zeggen: Oké, okay, we sturen raketten in en we bestraffen. Lekker, pu. Volgens mij moeten we met een echte oplossing komen. En die zie ik nog niet hebben besproken in de veiligheidsraad. Maar ik denk ook niet dat zeg maar uiteindelijk die bommen de oplossing brengen. Maar die bommen gaan wel misschien onderhandelingen forceren en zorgen preventief dat er geen chemische wapens meer. Wellicht, worden. maar daar horen we nog niet. Short, toe. Even, even heel nou, kort in een paar zinnen. Wat, wat gaat er nu gebeuren? Want uh, Kerry zei we, we praten verder. Ja, Hoe ik, schat je de komende dagen in? Uh, Kerry zei we praten verder. We gaan zo direct Obama horen. Vermoed ik. Uh, ik ben heel benieuwd wat hij zegt. Uh, ik vind het opvallend dat uh, Kerry zegt we kunnen dit niet. Hè, we, we, we willen actie. We kunnen dit niet onbestraft laten. Tegelijkertijd zegt Obama hier kort achter, achterna. Ik heb het nog niet besloten. En dat is wel een interessante dynamiek, natuurlijk. Een heel daadkrachtige minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. En een president die zegt: Nou, ik ben het nog even goed aan, aan het overwegen. Mm. Mijn stille hoop, en ik hoop dat dat niet een naïeve stille hoop is, is dit nog weer een drukmiddel richting Rusland. Omdat als het dan toch nog in die Veiligheidsraad komt, dat er wel serieus wordt ja. gekeken. Of dat zo is, dat zullen we moeten zien. Goed, als Obama's speech dan pikken we dat natuurlijk. Hij heeft al gespiecht. Ja, en hij heeft, en hij heeft... Gezet, precies deze woorden herhaald. Uh, hij uh, heeft geen besluit genomen, maar vindt dat het niet onbestraft kan blijven. We gaan de laatste seconde toch nog even naar het voetbal. Frank Billaert. Het is inmiddels 1-0 geworden voor Chelsea. Een mooi lopende aanval via Hazard, Schurle en uiteindelijk het eindstation Torres. Daardoor staan de Engelsen op voorsprong in de Europa League finale tegen Bayern. Het is 1-0.